Shalom lieve mensen, ik ben blij dat ik hier ben en dat ik vandaag ook het woord mag spreken tot de gemeente. En ik weet dat het heel fijn zal zijn wanneer ik spreek tot mensen woorden willen horen die ze willen horen. Maar helaas gaat dat niet zo altijd. Ik zal het ook altijd wel fijn vinden als mensen mooie, mooie verhalen over mij vertellen. Ja, hoe dan ook, je voelt je eigen wel gevleid. Je zegt nog wel, prijs de Heer. Maar zelf voel je toch ook wel prettig bij als mensen dat zeggen. Maar je kan niet altijd mooie woorden vertellen als het, als het niet kan. In het verleden is er natuurlijk al heel wat gebeurd. Ja, Het gaat goed, het gaat helemaal niet verkeerd. Nee, het gaat helemaal niet fout. Het hele oude testament vertelt dat, dat het allemaal goed zou gaan. Maar toch is er wel heel veel gevaar. Dreigend gevaar, serieus gevaar. Ik ben de afgelopen weken, maanden eigenlijk met mijn vriend. Die helaas niet meer is, maar wel zijn woorden. Ik noem dat ook mijn broeder, Jeremia. Jeremia. Een profeet, ik heb zijn boek meerdere malen gelezen vanuit de Bijbel, niet uit een boek, omdat ik dat toch puur wil, wil weten en lezen, wie die eigenlijk is. De Bijbel vertelt dat het een man is die God gekend heeft sinds hij in de buik van zijn moeder was. Hij moet een geweldige profeet zijn. En toch heeft die man het niet makkelijk gehad. Ik heb wel Job bestudeerd, maar wat deze man meegemaakt heeft in zijn leven, als dienaar van de Heer, van Vader Jehweh, nou, er is met geen woord te beschrijven. Zo moeilijk heeft deze man het gehad. Deze man heeft echt alles, maar dan ook alles meegemaakt. De invasie, de deportatie. De bloedbad in Israël, in Jeruzalem. En zeker de val van de Tempel. Dat heeft hij allemaal meegemaakt. En 40 jaar heeft hij de Heer gediend. En echt waar, ik daag u uit: lees, lees de, de, de story, het verhaal van, van deze profeet. Die heeft het echt niet makkelijk gehad. Ook deze profeet heeft ooit gesproken. En niet eenmaal, maar meerdere malen. Was ik maar nooit geboren. Zelf hij heeft ook gesproken van. Heer waar was je toen ik het zo moeilijk had. Hij zegt zelf je bent als een beek. Wat geen water geeft. wanneer ik je nodig heb. Dan zeg ik van hoe kan dat nou. Een dienaar van God. Die gekend is vanaf de moedersbuik. Waarom gaat God dan toch zo met zijn dienaren om? Je begrijpt het soms helemaal niet meer. Als je dit soort dingen allemaal van tevoren kent. Voordat je, voordat je tot geloof komt. Dan weet ik wel zeker dat je nooit tot geloof zal komen. Dan had je wel een andere weg gekozen. De profeet Jeremia heeft het heel, heel, heel erg moeilijk in zijn leven. Lijden is, is niet... Onze beste eigenschap. Lijden is toch heel erg moeilijk. Zodra we zeg maar, die weg inslaan dat we moeten lijden. Dan verlaten we vaak toch ons geloof. Maar dat is het makkelijkste. Ook Jeremia heeft namelijk diverse malen in die stadium gestaan. Dat hij zegt, waarom gaat met die goddelozen zo goed? En met mij gaat het niet goed... En als ik je nodig heb, dan ben je er gewoon niet. En weet je wat het is? Op een gegeven moment heeft vader Yahweh diverse malen gezegd... Jeremia, bekeer je. Wat hij sprak, was voor vader niet goed genoeg. Het was te min. Hij zei: bekeer je, dan zal je weer mijn dienaar mogen zijn. Onthoud het goed. staat allemaal geschreven. Je mag mijn dienaar weer zijn... Maar dan moet je gewoon even normaal praten. Jammer dat de Bijbel nooit zo is geschreven zoals ik dat nu spreek. Ik denk dat u dat beter kan begrijpen. Jeremia had het heel erg moeilijk. Als je zegt, was ik maar nooit geboren, dan is dat gewoon menselijk. Als je in zo'n situatie terechtkomt. maar dan hoef ik niet zo te lijden. Maar juist in die, in die situatie leer je hem... Het allerbeste kennen. En toen sprak God een keer tot hem. Wel diverse malen. Maar ik zal er eentje. Die ik goed kon onthouden. Hij zegt. Als jij al problemen hebt. Met mensen. Hoe moet je dan. Een wedloop lopen tegen paarden. Als je nu al problemen maakt. Als ik nu al problemen maak binnen de gemeente dat ik het niet aan kan, dat zegt die. Hoe moet het dan als je dadelijk op het veld zit? Ik heb ooit, jaren geleden gezegd... het paradijs, het koninkrijk van God is niet voor watjes. Er zijn heel wat mensen die me kwalijk hebben genomen. En toch zeg ik nou voor de zoveelste keer... Het paradijs, het koninkrijk van God is niet voor watjes. Begrijp me goed, ik ga het uitleggen. Een watje is niet diegene die valt of die struikelt. Een watje is diegene die struikelt en valt en blijft liggen. Deze profeet heeft dat allemaal meegemaakt. Hij is opgestaan. Hij is opgestaan. Hij is niet blijven liggen. Je bent dom omdat je niet wil leren. Maar je bent niet dom als je niet kan leren. Daar zit een verschil in. Een enorm groot verschil zit daarin. Maar God wil ons leren. Hij wil ons nieuw maken. Dat wil hij ook met deze profeet. Maar onderschat het niet wat hij allemaal meegemaakt heeft. Hij begreep het niet, maar God heeft een plan met ons allemaal. Ik wil u uitnodigen om een stuk te lezen uit het boek Jeremia 5. En dan weer het lezen vanaf vers 1. Vader die zegt tegen de profeet Jeremia: Zwerf rond in de straten van Jeruzalem. Zie toch en speur na. Zoek op zijn pleinen of gij iemand vindt, of er één is die recht doet, die oprechtheid betracht, dan zal ik haar vergeven, al zeggen zij ook: Zo waar de Heer leeft, toch zweren ze vals. Als ik dit zo lezen mag, dan is het echt de top bereik van de onrechtvaardigheid in Jeruzalem in die tijd er was er niet één hij, hij zei tegen zijn profeet Jeremia er is niet één die daar rechtvaardig was en u weet als er één rechtvaardige is zal vader het land niet vernietigen dat heeft hij bij Sodom heeft hij dat ook verteld als er er maar eentje was... die rechtvaardig is... dan had Jeremia deze niet hoeven mee te maken. Het ergste wat overkomen is in dat land... in die tijd is dat de tempel vernietigd werd. We hebben er vandaag nog steeds last van. Als we naar Jeremia gaan... Of 4, vers 1... Indien gij u bekeert, Israël... Luidt het woord des Heren, dan mocht gij tot mij wederkeren. Indien gij u bekeert, Israël, luidt het woord des Heren, dan mocht gij tot mij wederkeren. En indien gij uw gruwelen wegdoet uit uw ogen, dan behoeft gij niet te vlieden. Dan zult gij zweren, zowaar de Heer leeft, in waarheid, recht en gerechtigheid, en de volken zullen elkander in hem. De zegen toebidden en in hem zich beroemen. Want zo zegt de Heere tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem. Ongin uw nieuw land en zaait niet tussen de doornen. Dit moet u even onthouden. Zaait niet tussen de doornen. Besnijd u voor de Heere en doet weg de voorhuid van uw hart. Gij mannen van Juda. En de inwoners van Jeruzalem. Opdat mijn graamschap niet uitslaat als een vuur en een uitbrusbaar branden om de boosheid uw handelingen. Ik werd eigenlijk getriggerd door de woorden. Ongen u een nieuw land en zaait niet tussen de doornen. Ik heb dat ergens gehoord. En wat heb ik dan weer gedaan? Ik ben toch maar weer gaan lezen naar het Nieuwe Testament. En dat waren de woorden van de zaaier. Ik denk, ik moet het toch nog een keer kijken. Misschien, ben ik, misschien heb ik iets gemist. Laten we met z'n allen naar Matthäus 13 gaan. Want daar staat het namelijk in. Een nieuwe land. En niet zaaien tussen de doorden. Dat was de boodschap. Matthäus 13, vers 1. Op die dag ging Jezus het huis uit. En hij zat bij de zee. En vele scharen vergaderen zich bij hem. Zodat hij in het schip ging en daar nederzat zat. En de gehele schade stond op de oever. En hij sprak vele dingen in gelijkenissen. En zeide, zie. Een zaaier ging uit.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 Een ander deel viel op de dorens en de dorens kwamen op en verstikken het. En een ander die viel in de goede aarde en die gaf vrucht, deels honderd, deels 60 en deels dertigvoudig. En dan zegt hij, wie oren heeft, die horen. Dat zegt hij wel vaker. Zoals wij weten, als hij over het zaad spreekt, dan spreekt hij over het woord. En ik vind het toch altijd wel jammer... dat de Bijbel zijn eigen taal heeft. Wij weten hier dat zaad het woord van God is. Maar als u buiten de deur zal spreken met een normaal mens... want ik vind dat wij afnormaal zijn, zij zijn normaal... dan praat je over zaad, dan praat, dan praat je dus niet over het woord van God... Dus als de mensen tegen u zeggen, van, jo, doe even gewoon, dan hebben zij eigenlijk gelijk. Maar wij weten omdat we geleerd hebben dat het zaad in de Bijbel is het woord van God. Vers 10. En de discipelen kwamen en zeiden tot hem, waarom spreek Gij hen tot gelijkenissen? En hij antwoordde hun en zeide, opdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen... Maar hun is dat niet gegeven. Daarom kan je eigenlijk met de geheimenissen. Of de gelijkenissen in de Bijbel. Wel alle verhalen van maken. Uit dit verhaal die ik nu vandaag vertel. Kan je nog tien anderen wel bedenken. Die ook mooi passen in het verhaal. En wel eigenlijk ja, beter klinken als wat u nu gaat horen. Want wie heeft. Hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien, horende niet horen of begrijpen. En aan hen wordt de profeet Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoord zult gij horen en gij zult het geen zins verstaan. En ziende zult gij zien en gij zult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 Dus wanneer we dus niet zien met onze ogen en niet horen met onze oren. Dan zijn we eigenlijk ziek. Dat zegt hij hier. En dan is hij ook niet eens van plan om je te genezen. Laat me verder gaan. Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Voorwaar ik zeg u, vele profeten en rechtvaardigen hebben ge. Geëerd te zien wat gij ziet en, gij, en zij hebben het niet gezien en te horen wat gij hoort en zij hebben het niet gehoord. Wij hebben eigenlijk een, een streepje voor. We hebben een andere tijd meegemaakt als onze broeders in de tijd voor Christus. Want we hebben Yeshua. En die legt dit soort dingen uit. Geldt niet voor iedereen. Zo staat het geschreven. Vers 18. Gij nu hoort de gelijkenis van de zaaier. Bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, komt de boze en roof wat in zijn hart gezaaid is. Dat is langs de weg gezaaide. Die op de steenachtige plaatsen gezaaide is hij die het woord hoort en terstond met blijdschap aanneemt. Maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik. Wanneer echte verdrukking en vervolging komt, ter wille van het woord, komt hij te stom ten val. Je kan dus wel heel lang een gelovig mens zijn, maar dan spreekt hij hier toch dat je wortel moet schieten. Het einde van het liedje is namelijk dat je dus toch vrucht moet dragen. Je kan ook jaren een kind van God zijn zonder vrucht te dragen. Dat is mogelijk. Wij hebben er geen last van in deze gemeente. Bij ons gaat het allemaal goed. Want wij dragen allemaal vrucht. In die tijd van de profeet Jeremia was het een probleem. Want er is geen één die vrucht draagt. Want anders had God de, de stad zeker gespaard. Vers 22. De in de dorens gezaaide is hij die het woord hoort. En de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikken het woord. En hij wordt onvruchtbaar. Hij wordt dus onvruchtbaar. In die tijd van Jeremia was het een heel groot probleem. Die mensen waren onvruchtbaar. En dat moet dus niet meer gebeuren. Ze moeten vrucht dragen. Want dat is belangrijk, maar dat kan alleen pas als je dus wortels schiet. De in goede aarde gezaaide is hij die het woord hoort, verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert. Deels 100, deels 60 en deels 30voudig. Maar nu is de vraag: Hoe kom je in die goede aarde? Zijn wij nou allemaal die een goed hart hebben? Want dat is de vraag. Zijn wij het nou? Want alleen zij dragen vrucht, 30, 60, 60 en 100-voudig. Maar hoe zit dat nou als, je, als er geen goede aarde is en hoe kom ik aan die goede aarde dan? Ik heb zelf ook altijd beweerd, voordat je de Bijbel gaat lezen, bid eerst. Maar ik zal dat nooit meer zeggen, u zult dat van mij nooit meer horen. Want het bidden helpt niet. Wat je leest moet je doen. Dat helpt. Dan kom je vooruit. Dan ga je het begrijpen. En eerder ga je echt niet begrijpen. Ook al bid je. Ik heb het wel eens in de ochtenduren gedaan. Ik heb het in de nacht. Ik heb een snipperdag genomen. En maar bidden. Nee, je gaat het niet begrijpen. En je gaat het niet verstaan met bidden. Je gaat wel verstaan. Als je doet wat je leest. Dan ga je het verstaan. Het woord van God komt alleen tot ons en doet zijn werk als mijn hart rechtvaardig is. Als mijn hart goed is, als de grond goed is, dan zal die zaad schieten. En eerder niet. Hij kan ook op verharde grond zaad gaan schieten, maar dan is hij maar zo kort. De zon komt op en het verbrandt. De meeste agrariërs onder die begrijpen wat ik zeg. Ik ben het zeker niet. De geringste problemen die we krijgen in ons leven, dan zeggen, zeggen we als eerste: ik ga de Heer verlaten, mijn tienden ken die naar fluiten en ik doe wat ik wil. Want voordat ik hem leerde kennen, toen ging het met mij altijd goed. Echt waar. Ik was een gezegend mens, ik rij met een acht cilinder onder de motorkap en gaat als een gekko. En als de bekeuringen komen, helemaal geen probleem, want dan betaal ik dat gewoon, maar geld heb ik ook in overvloed. Sinds ik Hem heb leren kennen, toen begon de ellende. Ik denk dat er wel heel wat mensen onder ons die amen kunnen zeggen wat ik zeg. Maar bij God is het anders. Denk erom, u mag mij prijzen voor de woorden die ik geef, maar het zegt dus helemaal niets. Als Hij mij kent, dat betekent mij gewoon alles. Je moet spreken wat je spreken moet. Of er nou gelegen komt of ongelegen, je moet de waarheid spreken. En echt waar, de waarheid die in je hart terechtkomt, is niet lekker. Dat doet pijn, dat doet zeer. Maar hoe wordt je hart dan vruchtbaar? Hoe kan dan dat zaadje, het woord van God, wortels schieten in je hart? Soms heb ik gedaan en dan denk ik van je. Hoe kan ik dat nog gedaan hebben en gezegd hebben? En later kwam ik pas achter. Louis, dat betekent nou barmhartig zijn. Gods woord in je hart verandert de mens. Door gehoorzaamheid. Je wordt gewoon een ander mens door zijn woord. Als die je die tot je neemt. Dat hart kan pas zijn woord verstaan en aannemen wanneer je hem wenst te volgen. We kunnen we alles weten van de hele wereld. De hele Bijbel kennen. Dan nog worden we niet door hem gekend. En dan hebben we een gigantisch probleem. Waarom? Het is dan alles voor niets geweest. We moeten zorgen dat ons hart rein is en schoon is. Oh ja, maar dat doen we wel. want we vieren de Shabbat. En de tweede, tweede gebod. En de derde. En de vierde. En de vijfde. Alles wat God zegt. En wij eten koosje Nee lieve mensen. Weet u. Hier en hier moet het in orde zijn. Maar zeker in je hart. Moet het in orde zijn. Al het kwaad komt bij ons uit het hart vandaan. En uiteindelijk komt het naar de mond toe. Je kan soms een probleem hebben met iemand. En eigenlijk ga je door tot de vernietiging van die persoon. Gebeurt dagelijks, het is helemaal geen nieuws. Vandaag ben ik een vriend, morgen zal ik uw vijand zijn. Het kan zomaar. We kunnen samen de wijn en het brood gegeten hebben... en morgen zijn we de grootste vijanden van elkaar. En het stopt pas als je dus begraven wordt. Eerder stop ik dus niet met schieten. Zo zitten mensen in elkaar. Er is niks goed in ons hart... Maar als we zijn woord aannemen, luisteren, doen wat hij zegt, dan, gaat het gewoon, dan ga je een ander mens worden. Ik heb in mijn leven heb ik heel wat auto's uit de sloperij gehaald en daar een nieuw leven in geblazen. Ik breng hem mee naar huis, naar mijn werkplaats. En ik sloop hem helemaal. Ik steek alle stukken met een slijptol. Wat niet in orde is van die auto. Wat rot is enzovoort. En ik las daar nieuwe delen in. En hij wordt mooi opgeknapt en gespoten. En als die klaar is, is hij gewoon bijna nieuw. Zo mooi kan die worden. Onze vader in de hemel. Die wil het met ons ook doen. En soms lukt dat om die nieuwe mens te maken... En soms lukt dat niet. Maar één ding kan ik u vertellen. Het ligt dus niet aan hem. Het ligt nog steeds aan de mens. Die zijn hart verhard. Want hij wil wel. Hij wil ons gewoon opnieuw maken zoals wij zeg maar, onbedoeld zijn. De mens is gemaakt om hem te aanbidden. Dat is zijn doel om met hem samen te leven. Helaas zijn we los van hem. Maar wij kunnen soms de dingen wel beter dan hem. Dus wanneer u vrucht wil dragen... moet je eerst zorgen... dat het hier binnen rein is. Zodra er maar boosheid of kwaadheid of... u mag het opnoemen wat u wil. Ik heb dus niet in die tran van de tien woorden... de tien geboden, het verbond, nee... Er komt gewoon op een gegeven moment ergens kwaad in de mens. En als je dat dus niet verwerpt, maar koestert, wordt het van kwaad tot erger. En wordt het gewoon rotten. Je wordt gewoon een mens om niet te genieten. Weet u, ik spreek het uit ervaring. Het begint altijd heel klein. En het eindigt, nou ja, je weet het niet. En het is pas goed als die gestorven is. Daar hoef je niet meer over te praten. Hij bestaat dus niet meer. Heerlijk. Prijs de Heer, zeggen we dan. Zo doet de mens. En weet u, dat is menselijk. Maar hij staat mij in de weg. Hij staat mij in de weg. Is dat is niks bijzonders. Dat is toch menselijk? Dat is toch normaal? Wij zijn niet normaal. Wij moeten dingen doen die we, die we niet kunnen. Laat maar even een stukje verder gaan. We blijven in Matthäus... Matthäus 7, vers 13. Ga in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan. Want eng is de poort, smal is de weg die ten leven leidt en weinigen zijn er die hem vinden. Ik heb niet overdreven gesproken, lieve mensen. Hier staat hetzelfde dus geschreven hoe dat zit. Die poort, die weg die wij ingaan, is smal, het is eng. Maar dit is nog eenmaal de weg. En dan zegt hij hier: Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn ze roofgierige wolven. En dan zegt hij: Aan hun vruchten zult gij hen kennen. En men leest toch geen druiven van dorens en vijgen van distels? Zo brengt ieder goede boom goede vruchten voort... maar een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen... en een slechte boom geen goede vruchten. Ieder boom die geen goede vrucht voortbrengt... wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Aan mijn doen en laten... Zult u me kennen? Aan de woorden die ik spreek. Zult u me kennen of ik nou echt een broeder van u ben. Ja of nee. Maar let wel lieve mensen. Ik kan ook toneel spelen. Weet u dat? En ik kan het heel lang volhouden. Heel lang. Echt waar. En u gaat door de man. Serieus. Dat kunnen we allemaal. Huigelaars. Kan ik ook zijn. Daar moeten we voor, voor oppassen. Soms kunnen we gewoon getriggerd worden door de situatie. Soms kunnen we het wel fijn vinden om een christen te zijn. Van naam. Soms kunnen we het volk Israël zo lief hebben. Helemaal geen probleem. Maar dan maak je nog geen christen. Dan maak je nog geen navolgers van Yeshua. Echt niet. Pas op. Ik ben soms jaloers als ik het programma The Voice zie. Heeft u nog wel eens gezien? The Voice. Voice kids voor de kinderen. Dan staat de jury die draait andersom. En dan wordt een liedje gezongen. En dan draaien ze om. En dan zeggen ze ja jij kan zingen. Weet u. Als ik mij omdraai en iemand spreekt een woord. En het woord is niet van de Heer. Moet ik ze ook leren kennen. Het probleem van alles is. Dat sommige mensen wel de woorden van de Heer spreken. Maar zelf gewoon niet doen wat hij wat zegt. Ook hun hart is niet rein geworden door het woord. Daarom probeer ik het duidelijk te maken. Bidden voor het lezen is natuurlijk een goede... Ik zal het niet verbieden. Maar het werkt niet, het helpt niet. Je kan beter luisteren naar wat er, wat er staat... en doen dan het bidden. Want ik heb het al eerder gezegd... soms bidden we gewoon te veel. De profeet Jeremia... Heeft God verboden om tot hem te bidden? Hij zegt: Jeremia, bid niet meer voor dit volk. Heb je niet één keer gezegd, heb je regelmatig gezegd? Alle profeten die naar het land is gestuurd, heeft één boodschap. En die boodschap die kennen we allemaal: beker je. Zoek de oude paden. Maar dat willen we niet, zeggen ze. Wij hebben zelf ook die karakters. Ja, wij doen het wel goed. Nee, de Heer zal ons, zal ons bijstaan. Ja hoor, zeker. Absoluut. Oh ja, maar God was er ook wel bij toen ze een probleem hadden. God was er zeker bij toen ze naar Babel toe gingen. Ik hoor ook zeggen dat Yeshua ook bij was toen ze naar, uh, gedeporteerd worden naar Auschwitz. Ik, ga, ik zal ze niet tegenspreken, absoluut niet. En weet u wat het is? Ik geloof ook nog dat hij erbij was. Ik ga vooruit. Maar als u die profeet Jeremia leest... dan leren we onze vader kennen. Wie die werkelijk is. Hij is niet meegegaan omdat hij zo'n medelijden hebt. Hij is meegegaan om zeker te weten wat er gebeuren moet... Lieve mensen, als je de, de boek Jeremia gaat lezen, ah, trouwens Jezaja of die andere profeten, die hebben allemaal deze ergelijke dingen meegemaakt. En lieve mensen, die profeet die blijft bidden voor zijn volk. Deze profeet heeft alles over om zijn volk te redden. Hij voelt zijn eigen zelf als slagschapen. Paulus heeft het niet zomaar uit zijn duim gezogen als hij dat zegt. Hij heeft precies dezelfde dingen meegemaakt. Hij voelt zijn eigen gewoon als slagschapen. Heer, hoe zit dat nou? Die mannen hebben heel erg veel problemen gehad. Ze hadden het niet zo makkelijk. Oh, je bent een profeet. Ik heb nog wel eens gezegd, ik ben een kind van God. Wie doet me wat? Kan mij niks gebeuren. Nou, het kan je van alles gebeuren. Nee, het koninkrijk van God is niet voor watjes. Mensen die struikelen, mensen die vallen, die moeten opstaan. En die moeten doorgaan. Laat alles achter wat, de, wat je achtergelaten hebt, maar ga dan door. In die weg zullen we nog van alles meemaken. Echt waar. Nog ergere dingen als dat we meegemaakt hebben. Maak je eigen niet wijs dat het een, een prachtige mooie weg is die we gaan. We komen, van alle dingen we komen soms alle dingen tegen en denken van. Oh, dit ook nog. De mensen die kwaad over je spreken. Het houdt dus niet op. Het gaat gewoon door. De ene naar de andere. En lieve mensen, echt waar. Je je vervloekt je land. Dat is je hart. Je vervloekt dat. Daarom zei ik altijd. Je kan dus nooit in Jeruzalem leven en zondigen. Bestaat gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Want dat is zijn tempel. En wie aan zijn tempel komt. Hij zal hem vernietigen. Dat heeft hij gezegd. En dat doet hij nog steeds. Ik moet mijn land rein houden. Ik moet mijn hart rein houden. En dat doe ik alleen maar. Wanneer mijn hart schoon is van alle vuilheid Dat vuilheid die we zeg maar, met spreken uitkramen want dat is, die, die tong dat is een, een, een vuur het is, het, is, het is een verschrikkelijk iets wilt u nog meer weten daarover lees dan nou maar even naar uh, hoe heet hij de Jacobus daar staat alles daarover dat is eigenlijk ons gevaar en dat zijn allemaal onze lieve broeders waar we samen brood hebben gebroken en wijn hebben gedronken. Dit zal niet de laatste keer zijn, er zal nog meer van dit soort verhalen komen. En we zullen het altijd maar blijven meemaken. Natuurlijk willen we een mooi verhaal horen. Weet u wat dat is, lieve mensen? In die tijd van Jeremia was, was het woord van God ook een smaad. Hoe kan dat nou zo zijn? Het is een woord van leven. Maar voor dat volk was het een smaad. Jo, spreek niet meer over hem. Ze kunnen hem niet meer horen. Wel, ik heb er nog steeds plezier in. In dat woord. En dat zal altijd blijven. Ik zal er dus zonder niet kunnen leven. Maar weet u wat het is? Ik kom op een gegeven moment. Het woord barmhartigheid tegen. En weet u. Mijn vader heet barmhartig. Hij heet zo. Hoeveel van ons zijn nog barmhartig? We kennen het woord niet eens. Dan horen toch mensen zeggen... Ja Louis, moet jij dat nou zeggen? Barmhartig, ben jij er dan ook eentje? Lieve mensen... Het christelijk geloof... heeft niets maatschappelijk te maken. We moeten zorgen voor onze broeders... en voor onze zusters. Dat is wat we moeten doen... En de broeders en onze zusters, dat zijn diegenen die de wil van vader doen. Reinig je harten, hou ze rein. Ook al gaan de mensen, zeg maar, lelijke dingen tegen je zeggen of doen. Blijf die koers varen, die je varen moet. Ondersteun elkaar als je problemen hebt. Echt, je moet elkaar ondersteunen. Als je dat niet doet, dan, ja, dan, ja, dan kunnen we niks mee. Maar goed, wij hebben misschien nog een ander plan... Laten we weer naar Matthäus toe gaan. Matthäus 15 vers 18. Er zijn allemaal bekende dingen, die kennen we wel. Maar misschien door onze studie dat dit toch een beetje achterblijft. Matthäus 15 vers 18. Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart. En dat maakt de mensen onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoederij, diefstal... Leugenachtige getuigenissen, godslastering, dat zijn dingen die een mens onrein maken, maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein. Alle slechte dingen komen uit ons hart en dat gaat door onze mond naar buiten. Dat moeten we begrijpen en dat moet, dat moet duidelijk zijn. Weet u, lieve mensen, dat verhaal gaat nog veel verder. Soms zou je zeggen van nou... Mensen die niet deugen... Die zetten we maar buiten de deur. Dan zijn we dus eigenlijk klaar. Toch? Houden we alleen de groei over. Maar dat kunnen we niet zien. Het probleem van alles is... Dat de tarwe... En het onkruid als die groeit... Dan zie je het verschil bijna niet was zegt, laat ze lekker samen groeien. Straks zullen we dat wel weghalen. Met andere woorden, zo'n situatie is niet te vermijden. Zo'n situatie is niet te vermijden. We zullen altijd wel onkruid houden. En we mogen ook niemand de deur uitzetten. Tenzij hij de gemeente verstoort. Maar iemand die nog niet klaar voor is, of iemand die anders denkt, die mogen meegroeien. En misschien komen ze later weer dingen tegen en zeggen, ja, dat is wel waar. Ik had ongelijk, dat is waar wat hij vertelt. En misschien blijft hij wel zo standvastig houden in zijn geloof, wat misschien helemaal niet waar is. Dat zegt Paulus van, als hij dadelijk terugkomt, in de wederkomst, zullen we hem direct vragen hoe dat zat. Helemaal geen probleem. Als er nog mensen zijn die geloven in drie goden. Zo so wat? Als we maar blijven leren. Eens zult u de waarheid kennen. Eens zult u de waarheid kennen. Mits je dat wil. Want God wil ons duidelijk maken. Hij woont toch in je. Dichterbij kan je niet komen. Want hij is in je. Hij is die de alle dingen duidelijk maakt. Zonder hem zijn we niets. Als Yeshua zegt... De tollenaars gaan u voor. En de hoeren. Nou, dan moet er toch wel heel ernstig iets gebeurd zijn. Want zal, iemand zal niet zomaar spreken. Dat komt alleen maar omdat het hart zo hard is geworden. En als wij willen luisteren naar wat hij zegt... En doen, Shema... Dan gaat het echt goed komen. Ook met ons. Maar nogmaals, wij doen het beter als het volk Israël in die tijd. Want er zal er wel heus wel meer dan één zijn hier zo, die een rechtvaardig leven leeft. Amen? Het moet toch zo zijn? Maar in die tijd was er geen. Volgens het boek van Jeremia, die zei dat. Vader zegt, ga eens eventjes de stad in, kijk eens even om je heen of er eentje is die rechtvaardig leeft. Zelf als ze zweren liegen ze nog, dan moet het toch wel heel ernstig zijn. Laten we een ander leven leiden die wij hebben mogen leren hierzo. Anderzijds, lieve mensen, het volk Israël heeft geen voorbeeld gehad, maar wij wel. Daarom, omdat wij een voorbeeld hebben gehad, hebben we eigenlijk een streepje voor om het goed te doen. Zij hebben het moeten ervaren. Maar wij kunnen nog altijd zorgen dat ons hart rein is. Door ons denken. Verandering van je denken. Zo worden we een nieuwe mens. We zijn een nieuwe schepping. Want we hebben Yeshua leren kennen. Geige geheel anders. Want we hebben Yeshua leren kennen. Dat zijn de boodschappen die wij later, want de profeten hebben we eigenlijk uh, diep verlangen om dit mee te maken. Om dit te mogen zien, maar dat hebben ze niet gezien. Maar wij wel. Wij hebben het wel mogen meemaken. Gij geheel anders. Gij hebt Yeshua leren kennen. En daarom moeten we een ander mens zijn. Ander mens worden. Niet van de ene op de andere dag. Maar leer gewoon van wat je leest om te doen. Als er ergens pijn doet. Lieve mensen. Denk er maar even over na. Dan is het waarschijnlijk nodig geweest. Om je daarvan te bekeren. Ik kan niet door de mensen heen kijken. U ook niet bij mij. Soms gedragen mensen gewoon. Op een manier denk je, hoe kan dat? Want je weet niet wat er in een mens op, afspeelt, dat weet je niet. Je weet niet wat hij doorgemaakt heeft. Je weet niet hoe die zo is geworden. En daarom is barmhartigheid gewoon heel erg belangrijk. Wees barmhartig, want ik ben barmhartig. Je tegenstander hoeft niet tot aan de grond geboord worden. Om je gram te halen. En lieve mensen, helaas verwacht je dit ook van christenen. Christenen maken elkaar kapot. Ja, dat doen ze. Ze zouden bijna moeten schamen dat je een christen bent. Dat dat soort tussen je zit. Maar Jezus heeft gezegd dat het onkruid altijd tussen zal zitten. En trek ze er niet uit. want met het uittrekken neem je namelijk het koren ook mee. Daarom moeten ze dus blijven. We kunnen de dingen soms niet voorkomen wat er gebeurt. Wat we kunnen doen is toch elkaar lief hebben. Ook het onkruid onder ons. Lief te hebben. Ik moet nog veel leren, maar u ook. Amen.